Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het Koningsdagbezoek aan Emmen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane... en familieleden lopen een route door de stad langs thema's als cultuur, innovatie en sport. In het hele land zijn de vrijmarkten begonnen. Op veel straten en pleinen verkopen mensen spullen, zelfgebakken cakes en glazen limonade... Premier Rutte heeft de koning op sociale media gefeliciteerd met zijn 57 e verjaardag. Rutte wenst Nederland een fijne en gezellige koningsdag. De noodhulp per schip vanuit Cyprus naar Gaza is weer op gang gekomen. Gisteravond vertrok een schip met voedsel naar de Gazastrook. De hulp vanuit Cyprus lag stil sinds de dood van zeven hulpverleners... van World Central Kitchen door een Israëlische droneaanval. Het schip brengt voedsel uit de Verenigde Arabische Emiraten... De goederen worden gelost in een tijdelijke haven. Een Boeing van Delta Airlines heeft kort na vertrek uit New York een noodlanding moeten maken. De noodglijbaan viel kort na het opstijgen van het toestel. Het vliegtuig was vertrokken van vliegveld John F. Kennedy. Aan boord zaten 183 mensen. Boeing heeft er langer te maken met incidenten waarbij onderdelen loskomen van vliegtuigen. Eerder deze maand liet een kap van een vliegtuigmotor los.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 Lekkere uh, tonen zijn dat. Uh, wie zijn dat, uh, Thomas? Stromaai. Oh, Stromai natuurlijk. ja. ja. Dat, die maken wel heel goede muziek. Daar ben ik wel een met je eens. We staan ook uh, volgens mij op het uh, Jazz Festival. Daar af en toe. Dacht ik? Nou ja, goed. Geen dat, maakt, dat, maakt <laughs> verder niet uit, dat maakt verder niet uit. We gaan beginnen met het tweede uur van Goedemorgen Zand voor deze speciale uitzending op Koningsdag. Uh, buiten uh, ja, wordt het uh, toch iets drukker uh, bij de Kramen. Want uh, uh, het, weer, het mooie weer komt eraan. Dat dus lijkt het tenminste. Tenminste, uh, lichtere lucht. Uh, en uh, Sandra Lissenberg, uh, onze reporter, is uh, op pad. En als het goed is, heeft zij uh, meer mensen bij zich staan. Sandra, kom erin. Ja, Hans, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik, ik, ik sta hier naast uh, Jan-Willem van der Bout. Ja, uh, Jan ja, Willem is, uh, is tegenwoordig niet zomaar een Zandvoort, maar een Zandvoorte met een linkje. Ja. Die afgelopen donderdag. Een, een BZ uh, geworden, hè? Ja, ja, en ja. Die, ja zeker. En uh, die heeft hij onder andere gekregen voor zijn uh, lange verdienste als vrijwilliger bij de KNRM. Dus daar hebben ze extra feest, want ze bestaan dit jaar 200 jaar. En uh, nou ja, nu een Lintje erbij. Dat is uh, super dubbel Jan-Willem, neem ons even mee. Als je, gefeliciteerd. Sorry, gefeliciteerd in eerste instantie. Laat ik mijn moeder jezelf. even netjes opgevoed. Kan je ons even meenemen naar afgelopen donderdag? Uh, afgelopen donderdag was een uh, uh, verrassing eigenlijk. Ik ben uh, richting het gemeentehuis uh, gelokt. Uh, vanwege een vergadering. Uh, en uh, ik ben verrast uh, met een Lintje. En ik uh, voel me zeer verheerd. Dat. Uh, een van de vrijwilligers van de KNRM, die dit jaar ook 200 jaar bestaat, uh, in Zandvoort. Eén van de vele vrijwilligers. Ja, ja. Want wat misschien veel mensen niet weten: de KNRM uh, he, moet het hebben van donaties en vrijwilligers krijgen geen subsidie. Hè? Dat is uh, correct. Uh, de KNRM uh, levert van redders aan de wal die doneren. En de redders uh, op zee, uh, man en vrouw, uh, wonend of werkend in Zandvoort. Uh, uh, die zorgen dat de reddingboot binnen 15 minuten op het water ligt. Wat heeft jou ooit doen besluiten om je aan te sluiten bij, bij de KNRM? Heel gek, mijn buurman. Die zei van ik heb een mooie hobby voor jou en ik neem je een keer mee. En De KNRM is eigenlijk net een soort virus en een hele mooie passie. En dat, uh, ja, dat heeft uh, gezorgd dat ik inmiddels 23 jaar bij de club zit. En ik vond het nog steeds uh, mooi om uh, lid te maken van een, een van de vrijwilligers van Zandvoort... Uh, uh, die het leven in Zandvoort uh, mooier maakt. En veiliger. Dat ook, ja. Want uh, even, even wat, wat dieper in gaan jullie redden mensen. Uh, en dieren, heb ik ook gelezen. En dieren uh, in zee en uh, langs het strand en in de duin. Uh, overal waar wij nodig zijn, uh, gaan wij redden. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn, want ja, uh, ondanks dat we altijd hopen op een goede afloop, hoeft dat niet zo te zijn. Hoe ondersteunen jullie elkaar daarin? Uh, binnen het station Zandvoort hebben we enkele mensen die zijn belast met een uh, traumaherkenning. Uh, iedere actie wordt ook goed nabesproken. En heeft het een uh, grote invloed op de groep, dan vinden er meer nabesprekingen plaats. En kunnen wij ook eventueel professionele hulp inschakelen, indien nodig is. En uh, soms is dat nodig, uh, want je maakt uh, niet alleen de mensen blij, maar soms uh, kom je ook iets heel verdrietigs tegen. Uh, nou. uh, zijn jullie nog op zoek naar vrijwilligers? Wij zijn altijd uh, op zoek naar vrijwilligers die door de week uh, met name inzetbaar zijn. Zodat uh, de renningboot altijd 24-7 gewoon uh, uh, uit kan varen. Binnen 15 minuten? Binnen 15 minuten op het water. En uh, nou ja Hans, je hoort het. Uh, de vrijwilligers nog steeds nodig, uh, ook bij de KNRM. Ja, niet alleen met elkaar er nemen. Want alle zoveel verenigingen zijn. Ja, eigenlijk bij alle verenigingen. Ja, ja, ja. Gelukkig bij de brandweer zijn er weer. Ik is dat mooi. Alle vrijwilligers. Ik vind dat ook eigenlijk, dat is het mooie van Zandvoort. Sommige mensen die dienen een aantal vrijwilligersclubs. Maar die zorgen Zandvoort wel naar een hoog niveau. Dat is helemaal waar. En uh, ja. Daarmee uh, ja, wil ik het even overgeven nee, nee. aan nee. jullie in de studio. Helemaal uh, goed. Ik... Uh, we hebben nog een andere uh, uh, uh, lintjesdrager, uh, nieuwe. Dat weet je, hè? Uh, Jacques, ja, overpijst. Ik weet niet of je die, die nog straks voor de microfoon kan krijgen. Nou, die, die heb ik, uh, die heb ik. Ja, daar is die. Daar, hij staat al. Okay. Oh, hij staat om het te weg. wachten oh, Hebben wel... we daar nog even tijd voor? Ja, heel even snel. Ja. Ja? Ja. Hebben we nog even snel. Uh, meneer Van Overpelt. allereerst van harte gefeliciteerd met uh, uw linkje. U bent lid in de orde van Oranje Nassau. Uh, kunt u vertellen hoe u bent overvallen donderdag? Dat het, uh, was echt een overval. Ik uh, ben er uh, zomaar in getuimd. Ja. U werd naar de raadzaal gelokt of kwamen ze bij u thuis? Nee, uh, ik zou uh, mijn schoonzoon een uh, magnetron op gaan halen. En die kreeg uh, in de auto bericht dat hij ze uh, papieren voor de verbouwing op het stadhuis moest ophalen. Maar ik zei, ik uh, zal wel in de auto blijven. Nee, ga maar mee, want twee weten er meer. En zo liepen we dus uh, in de armen van de burgemeester. U bent er echt in geluisterd. Uh, u bent onder andere onderscheiden voor uw vrijwilligerswerk voor de uh, katholieke kerk. Kunt u wat vertellen over het belang van uw vrijwilligerswerk daarvoor? Ja, het belang is natuurlijk voor uh, de hele gemeenschap uh, bepaalde zaken organiseren. En, uh, bijvoorbeeld vaste acties, uh, uh, later komt daar een kledingactie bij, uh, hulp bij mensen die minder gedragkerd zijn, uh, waardoor wij uh, bo aanvankelijk boodschappen inkochten en rondbrachten. Dus een hele... Heel veel uh, activiteiten. Kan iedereen een goede vrijwilliger zijn of worden? In principe wel. Uh, alleen, er we zijn er steeds minder. Dat is jammer. Wat wilt u de Zandvoorter meegeven die nog uh, twijfelt of ze vrijwilliger willen worden of goed genoeg zijn? Ik zou zeggen, probeer het. Uh, en dan kun je altijd nog iets uh. Nou, jullie horen het gewoon, twijfel je nog om vrijwilliger te worden, doe het gewoon, bij twijfel doen. Heel goed Sandra, uh, want vrijwilligers zijn er altijd nodig overal uh, in Zandvoort. Want het, is, uh, het, het smeerolie zeg maar in de maatschappij kunnen we wel stellen. Hé, hey, hartstikke leuke gesprekken waren dat Sandra, we horen jou straks nog wel even terug. Uh, want jij je gaat ook nog even over de, over de, de markt lopen. Hè? Misschien een paar leuke gesprekjes en dan horen we straks weer. Oké, okay, dankjewel. Wij gaan meteen door naar uh, het volgende onderwerp. Dat is... Uh, Jelmer Koper zit uh, tegenover ons. Oh, onze politiek. Goedemorgen Jelmer. Ik vond het trouwens net een mooie quote die Jacques overbeld had. Van... Uh, proberen, dan kan je altijd nog kiezen. Ja, dat is mooi. Ja, ja zeker ja. Ja, je moet het gewoon proberen. Uh, Steve is het wel heel leuk. Dat weet je nooit natuurlijk. Hè. En uh, ja, een beetje, beetje vrijwilligerswerk is nooit weg natuurlijk. Uh, Jelmer is uh, politiek commentator onder andere voor de Krant. En ook voor ZFM. Uh, en hij, het uh, uh, uh, uh, is niet alleen Koningsdag, maar het is ook de laatste uh, zaterdag in april. En uh, de laatste zaterdag uh, doen we de laatste tijd wat terugblikken op uh, de politiek. Afgelopen dinsdag is er een gemeenteraadsvergadering geweest. En jij wilt een paar uh, onderwerpen aansnijden. Ja, dat klopt. Nou ja, het is vandaag natuurlijk een hele feestelijke dag. Maar we hebben uh, ook gewoon, natuurlijk, de politiek gaat ook gewoon door. En dan ja. valt het allemaal mooi samen op deze dag. Dat, uh, het was ook wel een beetje uh, een mooi sfeervol zo door doorblopen. En ik zei net uh, na het liedje zingen op het Raadhuisplein... ...wat het een mooie opening is. Ik moet even door, want de politiek uh, moet ook ja, nog even besproken worden. <laughs> <laughs> en gelukkig is het uh, hierna even een weekje vrij. Um, ja, want afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad namelijk ingestemd... Met de uh, manier waarop Zandvoort de asielopvang wil regelen. Uh, en eigenlijk gaat het alleen om uh, wat de wethouder meeneemt in het regiooverleg. Uh, daar is in totaal met de commissievergadering erbij... en de afgelopen raadsvergadering uh, ruim vijf en een half uur over vergaderd... Yeah. Um, uh, maar er lagen vier uh, mogelijkheden voor. Ja, en er is één, één uitgekozen. Zeg maar. er is, nou ja, dat verbaast me eigenlijk. Je zou denken als het over scenario's gaat dat daar heel specifiek de voorkeur over wordt besproken. Ja. Uh -huh. Maar daar is het eigenlijk nauwelijks over gegaan. Over welk scenario nou eigenlijk uh, de raad het liefst heeft... Uh, ziet of het liefst wil. Het ontaarde eigenlijk al snel in een discussie breder hè, over hoe je de asielopvang <laughs> wel of niet wil. Nou, ja, dan heb je natuurlijk verschillende partijen in de gemeenteraad uh, van de PV PVV tot aan de PVDA die het heel anders ja, willen regelen. Ja, ja, hè. Ja, ja. Um, of niet willen regelen. Um, ja, of niet willen ja, regelen ja, zoals ja. de PVV. Ja. Um, uh, en dan had je ook de partijen GroenLinks, D66 en dus de Partij van de Arbeid die eigenlijk zeiden van ja, we kunnen het nu wel gaan hebben over de aantallen en de, hoe de wethouder... Het in de regio inbrengt, maar ja, dat is gewoon aan het college. Dat, dat gaan wij niet als raad hier heel veel bespreken. Ja, en die wilde eigenlijk wat, meteen Wat voor ons een belangrijk plek. is, is de locatie. Ja, locatie ja. aanwezig, ja. ja. Dus, dus, dus daar is heel veel. Uh, uh, ging een heel groot gedeelte van die discussie over. Uh, en een andere grote helft daarvan, wat ook eigenlijk niet inging op een specifiek scenario. of een voorkeur hoe Zandvoort de aantallen wil spreiden. Uh, dat ging over elf voorwaarden van de OPZ. Uh, ja. waar de, de oudere partij Zandvoort... Uh, waar, um, waar as, mogelijke asielopvang in Zandvoort dan aan moet voldoen. Hm. En dat ging eigenlijk uh, voor een aantal punten al over de locatie. Dat dat bijvoorbeeld 24 uur per dag... Beveiligd moet worden. gemonitord moet worden uh, gemonitord. Ja. Uh, dat was in de commissievergadering ingebracht, alleen zo van het moet beveiligd worden. Mm -hmm. En naar de hand nog aangepast naar voor de veiligheid van zowel de inwoners van het AZC uh, als de omwonenden. Want er was, daar kreeg de open natuurlijk vragen ja, om waarom ja. ga je op voorhand ja. 24 uur per dag beveiligen. Ja. Uh, maar daar goed. kregen zij wel vragen over. Mm -hmm. Dus over die voorwaarden ging het onder meer. Mm -hmm. Wat een interessante daar trouwens uit is, is dat uh, het, het amendement hè, waar dat dan in stond uiteindelijk. Want in de raadsvergadering zetten ze dat altijd om in een voorstel om het... Uh om het plan wat voor ligt uh, nog een beetje bij te sturen. Het interessante daarin is, is dat de Open eigenlijk ook voorstelt... om de mogelijkheid open te houden om minder dan de wettelijke taakstelling... ons verplicht stat statushouders op te nemen. Ja. Uh, en dat viel mij dan wel weer op, van ja, dat staat dan nu ook ergens vastgesteld. Want hm. de coalitie heeft dat amendement gesteund... En ja, wordt dat dan ook de inbreng van ja, in de regio? Ja. Het, bleef eigenlijk een beetje, het is een goede vraag, Hans, dat je zegt wat is nou eigenlijk uiteindelijk gekozen. Ja, ja, nou, de wethouder heeft heel veel gehoord, maar wat nou echt de voorkeur ja. is, is mij ook niet helemaal duidelijk. Ja, uiteindelijk gaat hij wel uh, de regio in om daar ja. te onderhandelen over. Ja, waarover we precies, dat horen we dan later wel. Ja, en, en, en de vraag die ik dus heb: Was het per se nodig dat de raad hier 5,5 uur nou, over ja, heeft gepraat? Dat, dat, dat kun je altijd ja. al vragen op bepaalde onderwerpen: dat er zo lang over gesproken moet worden. Maar goed, uh, uh, jij wilt ook nog iets zeggen over Wat Is daar nieuws over? Daar, daar is inderdaad een nieuws over gekomen: ja, over Camping zandenvoeren. En uh, in de regio, of je ziet eigenlijk ook steeds meer in Nederland dat dat allemaal wordt opgekocht. Uh, ja. ...door grote investeerders. En zandenvoerden loopt natuurlijk al wat langer. Ik denk ook wel bekend bij de mensen hoe dat dossier ja. een beetje gaat. Eigenlijk worden die mensen daar gewoon van een camping afgegooid... Ja. ...met heel veel geld. En mogen daar niet meer staan binnenkort. En de gemeente Zandvoort heeft nu ook weer wethouder Martijn Hendricks. Zij krijgt het zeg maar wel op zijn bordje met moeilijke ja. dossiers. Nog even in een bijzin. Maar die ziet eigenlijk absoluut geen mogelijkheden om de herontwikkeling van Camping voerde. waar dus bungalows moeten komen te staan, ja, luxe chalets mm -hmm. en zo... om dat tegen te houden vanuit de gemeente. De wethouder zegt nu heel stellig... en dat is eigenlijk niet eerder zo heel expliciet uh, benoemd... Uh, uh, dat de gemeente niks meer kan doen mm. en dat het eigenlijk een uh, voldongen feit is. Uh, en dat vind ik op zich wel opmerkelijk, dat je als wethouder zo erg... Opsteld, uh, ja. uh, kijk, dat het niet kan, oké. Okay. Ja. Weet je wel, dat, dat, dat kan je altijd heel eerlijk zeggen. Maar dit is ook gewoon, het kan niet. Ik wil het niet en ik doe nee, het niet. Nee. Zeg maar. ja, dat, dat is eigenlijk dat, een beetje ja. de strekking van de, ja, daar van de zijn de, de, de, de, de bewoners van Sander zijn er heel teleurgesteld over. Dat ja. weet ik. En, uh, en ook de, de omwonenden, zeg maar, hein, ja. die ook hun inbreng hebben gehad in de gemeenteraad al. Ja. En volgende week komt uh, Geert Seidsmaaier, de, de woordvoerder van de okay. bewoners. Die komt hier ja. in de uitzending ja. om... Uh, te zeggen wat ze daar verder aan willen gaan doen. Ja. Want er komen weer rechtszaken aan. Dat kan hard niet anders. Uh, nog één dingetje over het monumentenstatus. Er is ja. ook iets over. En, uh... en nog één dingetje over ja. Zandervoerder. Uh, uh, waar het vaak gaat over in de gemeenteraad is een zogeheten Bibop-onderzoek. Dat ja. gaat in het kort over integriteit en ja. dat soort dingen. Daar doet de gemeente in principe nooit uitspraken over. Uh -huh. Omdat dat natuurlijk gewoon, ja, is in principe geheime ja, informatie, ja. dat ja. soort dingen. Of het überhaupt wel. Of niet is gebeurd. Maar wat bijvoorbeeld ook in die raadsinformatiebrief van afgelopen week staat. Of wat je daaruit kan opmaken. Is dat zo'n bebop onderzoek. Eigenlijk helemaal niet heeft plaatsgevonden. Want de gemeente zegt. in dit soort gevallen is het niet nodig. En in een andere zin zeggen, ja. ze, zeggen ze. we doen geen uitspraken over. of het wel of niet ja. is gebeurd. Ja. Dus eigenlijk, als je die brief goed leest. weet je meer dan wat denk ja, ik. Ja, bedoeld ja, ja, is. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou goed, daar gaan we volgende week uitgebreider over praten. met ja. Geert ze maar. Uh, Monumentenstatus. De gemeenteraad wil eigenlijk meer. zeggenschap over welke ja. gebouwen. zeg maar in Zandvoort. Een monument zijn, klopt. Nou ja, he? en ik, ik quote hier even bij de burgemeester, de, wie dat dan weer het dossier is, ja. die afgelopen dinsdag zei: um, We gaan hier een, pro, een oplossing voor vinden, wat eigenlijk geen, geen probleem, probleem is. Ja, dat klopt, ja. ja. En uh, toen dacht ik, oh ja. Dat is eigenlijk ook wel eens wel gek. Want je ziet in de politiek gaat het natuurlijk vaak over problemen of dingen die beter moeten. Of anders. een voorstellen rigoureuze wijz wijzigingen of zo. Maar dit gaat over het aanwezen van monumenten. Nou ja, dat gebeurt niet dagelijks. Nee, Tenminste, nee. ik heb het uh, afgelopen jaar niet in het nieuws gezien dat nee, het, uh, dat, dat gebeurt. Het is geen dagelijkse gang, gang van zaken dat, dat zoiets gebeurt. Um, en wat eigenlijk het CDA als voortrekker voorstelt is om dat proces... Wat normaal bij het college ligt, hè? dus het aanwijzen van monumenten. Ja. Uh, om dat bij de raad te leggen en dat ja. allemaal in de openbaarheid te bespreken. Uh, en eigenlijk zo openbaar mogelijk. Dus dat we ook discussies gaan voeren over: ja, is dit wel terecht dat er een monument, monumentenstatus op wordt toegelegd? Ja, ik vind het niet zo raar en, hoor, dat en, de gemeenteraad daar iets over kan zeggen, toch? Ik, ik, vind, daar, ik vind daar op zich niks over. Uh, uh, alleen wat wel opvalt is dat. Ik vond het een beetje uit de lucht komen vallen, zeg uh -huh. maar. Je, je hoorde eigenlijk... Je hoorde nooit iets over. Uh -huh. Of dat het een probleem is. Of nee, dat er nee, een discussie is waar. over is. Of dat er een gebouw, een monument is of niet. Ja, dus ja, dat ja, ja, viel me op. Uh, uiteindelijk is dat voorstel ook ingetrokken. Uh -huh. um, uh, want net, net als trouwens op het... Asielopvangdossier ging het uh, dinsdagavond vooral over twee toezeggingen waar uiteindelijk de, uh -huh. uh, t, uh, die uiteindelijk de doorslag gaf. En hierop ook, zei burgemeester Molenburg, uh, dat hij eigenlijk toe met wat bijzinnen. Dat het best wel wat in de openbaarheid kan plaatsvinden. Maar de toewijzing die is dus niet nu bij de raad gelegd. Okay. Dat abonnement is gewoon ingetrokken. Want de hele raad ging er eigenlijk ineens uh, staande de vergadering achter staan. Mm. En dat is dus niet, uh, uh, niet gelukt en niet gebeurd. Okay. Ja, dus eigenlijk de conclusie van dit nieuws, de monumentenstatus, er, verandert eigenlijk, als je het goed bekijkt, niet heel veel aan. Want er is dus niet expliciet iets toegezegd. Nou ja, dat is ook politiek ja. Uh, ja, <laughs> jongens, zullen we maar zeggen. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor uh, jouw samenvatting van het politieke ja. nieuws van de maand april. Uh, we gaan er volgende maand, uit volgende maand, weer praten over. Een, en een commissievergadering en een gemeenteraadsvergadering. die in mei worden gehouden. En, uh, hartstikke bedankt voor je inbreng en ik ben, wens je nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Wat ga je, wat Hans. Ga je allemaal doen? Ga je leuke dingen even doen? een nog? rondje doen? Ja, een rondje maken. lopen gezellig. En kijken wat er allemaal te doen Zo is. Zo is dat. Hartstikke of ze goed. Als we vrijwilligers dankjewel. nodig hebben. Ja, je weet het niet, hè. We gaan muziek ja. draaien. Dankjewel, uh, Jelmer. Ain't the first time cause I've seen her before Smell the perfume as she walks through the door I wanna know where the hell would she go Nobody knows, nobody knows On her own, club is closing, but she ain't going home. Night is still young, where the hell will she go? Nobody, nobody, nobody knows. Ain't the first time, cause I've seen her before. Smell her perfume as you. Ja, dat was weer een muziekje van uh, Thomas. En Thomas zegt even wie dat was. Sarah Larsen. Ja, natuurlijk. Nee, dat, ja, dat, zeg, dat zeg je is dat al? Nee. Nee. Goed, uh, we gaan verder met ons programma Goedemorgen Zandvoort. Inmiddels zijn aangeschoven Theo Smit, welkom. En Henk Jansen, welkom. En Theo en Henk, uh, nou ja goed, Theo heeft uh, eigenlijk uh, de, de, uitbater, de krocht. He? De uitbater van de krocht. En die stopte nu na 31 jaar, 30. 32 jaar, ja, ja. 32 jaar. goeiedag zeg. Mijn broer zat er 11 jaar in, dus ik loop wel. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, ja. die zat er 11 jaar al in. Ja, ja, ja, dus jullie hebben het ja. samen. Uh... bijna half 1 volgehouden. Bijna ja, alweer 1 overdreven, ja. Van wie heb jij broer het overgenomen? Dat klopt, tijd. Van Frans van Dus, toch nee, niet? Nee, hij nee. stond toen leeg. Hij stond toch leeg? Ze zochten een uitbater. Oh, want volgens mij is... Heel veel uh... mensen hebben er kort even in gezeten, dachten allemaal dat je... Mijn ja, broer had als bijbaantje. Frans van Durst heeft langere tijd gedaan dan daarvoor. Vleeshouders. vleeshouder. Uh, ja. Ja, ja, ja, ja. Over okay. de appie van de molen zijn net ja. als depedanser erbij gehad. Ja, inderdaad, ja. ja, ja, ja. ja heel veel stokman. Ja, stokman nog inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En, en uh, nou ja, goed, uh, jij nam het over van je broer. Ja. Maar, je Begin je door dus... de sport al beginnen. Ja, die ging sport al beginnen. Dat ja. klopt, ja, ja. Maar wat je, deed jij toen op dat moment? Ik was schilder. Jij ja, was schilder? Ja, huisschilder. Huisschilder. En van huisschilder in de horeca. Dat is toch een aardige stap, of niet? Ja, moest hier nog even mijn diploma's halen. Maar oh, dat, dat moet je nog doen natuurlijk. Ja, dat ja. ja. moest hier ja. drie maanden en middenstand en café ja, blijven halen. Ja, ja. En Henk, was jij er toen al bij, of niet? Ja. Daar was je ook in het begin al bij? Ja, niet. ik, ik, ik liep er al in het begin met Wim Hilderingen. Oh natuurlijk ja, dat dat is bijzonder. En die zetten er, nou, ja. er al in. Ik kwam daar al toe. Zat vleeshavend er nog in. Ja vleeshavend ja, ja, ja, er ook nog in. En al met meer van de mol en troon erin gezeten. Ja, klopt toen. ja. Ja. En toen, en toen kwam Jan erin en toen had ja. ik ze natuurlijk al. Ja, nee, dus vandaar dat je hem ook vanaf het ja, begin ja, kent allemaal. Ja, ja, ja, ja. Maar toen hield jou ook achter de bar en zo? Nee, en toen nee, nog niet. Nee, toen nee, nog nee, nee, nee, nee, nou, dan nee. Dat mocht niet natuurlijk. Ja. Nee, dat klaar. Ik begon met de vragen of je voor mij wou op gaan treden. Had ik weer eens wat te doen. Ja, ja. <laughs> zo heb ik hem ja. heel langzaam ingetrokken. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. Maar goed, uh, uh, op een gegeven moment, uh, nah, dan ben je horeca man, uh, toch een heel een uh, met je dan een schilder? Hoor. Ja, ja, ja. Waarom kwam ook een mevrouw toen net een goede baan kreeg, waar ik van kan leven? Oké, okay, ja. Of dat de nee, niet niet leven. Nee, kun je niet leven. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja. Maar het is wel heel leuk. Tuurlijk het is uh, het heel, heel leuk, ja. ja. Het is totaal vanuitvaart ja. tot bruiloft en alles ertussen. Ja, je hebt alles gedaan hè, eigenlijk. Ja. Hè? Ja, ja. ja. Want je hebt heel veel verenigingen gehad. Verenigingen, rommelmarkten, ja. uh, uitvaarten. Uh, Kindercarnaval. Zoals een Kindercarnaval, nou, zo nou ja, ja. House. En, Ousfeesten. Ousfeesten. ja, En uh, Hildegard natuurlijk. En, en Helene de Vlaanderen. Uh, ja. uh, eigenlijk gebeurde er heel veel. Ja, maar, wel een multifunctioneel centrum. Maar je kon er niet je geld mee verdienen zeg maar. Nee, op het laatste beetje, 1500 in de maand zo'n ja, beetje. Ja, ja, ja dat is ook niet echt op. Als je je uren gaat tellen dan... Uh... Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar, ja. dat wil je ook niet doen, het is leuk werk. Ja, ja. Je ja. hebt, je hebt 30 jaar, ruim 30 jaar gewoon ja, ja, ja. Oh, leuk Met werk Met plezier gedaan, gedaan, ja, ja. ja, ja, ja. Alleen je wordt het op een gegeven moment dacht je, ja hoor, dan wordt het steeds zwaarder. Ja, ja. ja. Die lamp ja ik wil ja, niet Je uh, hoe oud je bent, maar hoe oud ben je nu? 39. 39. Oh, Doe. Hoe hoor je dat? Was een, uh... ja, daar komt hem dat komt omdat hij zijn oh, leeftijd verkeerd zegt. Ja. Ik wist niet als je jokt dat er een alarm afging. Nee. Nou, we hebben het niet 41, gemaakt. ik had een beetje eraf. Ge... Ja, maar je hebt nog heel, eigenlijk een heel leven voor je, Theo, toch? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Ik heb er geen zin om te wachten. Ik denk helemaal nee, dat begrijp meer. ik ja. Maar, ja. Maar. maar wat ga je nu doen? We hebben een campertje op pad af en toe. En, uh, ja, en genieten het. van het leven. Ja, het moet uh, eraf, hè? En dat moet is er ook. Nou, dat is wel een is met de klok wel. Het ja. is hol of stilstaan. Zo heb je ook eh, zomers doe heel veel vrije tijd. Maar ja, ja, ja, je hebt ja, ook ja. heel vaak dat je zeven dagen in de week ja. van ochtends tot nachts doorgaat. Ja, ja. Best zelfs de hele nachten doorgaan. Ja, ja, toch wel? Ja, maar omzetten. Als heel drie was geweest en uh, tot drie uur s'nachts vroeger, dan uh, moest je alles weer ombouwen voor de rommelmarkt. Ja. Ja, en dan was ik net klaar en om 7 uur stonden de eerste altijd even op de deur op zo'n kraampje mochten... Uh... <laughs> en jij, jij kent het van twee kanten, je kent het van en achter de bar ja. en door Hildering ja, ja. en de en Furies, de hè? wat heb je gedaan? Ja, de door... Hedy's, de Hedis. Oh de Hedy's. ja. Heb je dat, uh, ja, ja. zeg maar, uh, ja, ja. heb je ook nog gedaan? hè ja, ja. Dus je kent het van, van twee kanten eigenlijk? Van alle kanten, ja. ja. van alles daar gedaan. Ja, van, van alles gaat gedaan. de Robert tot, uh, nou noem het maar op. Ja alles. En uh, ja. wat vond je het leukste daar? Optreden zelf of... Uh... Nou, ik was niet zo... Uh, Gewoon niet, vreemd. als hij bij Anneke zat, vond hij het leukst. Ja. <laughs> zo is het. Ja. Het leukste is eigenlijk, het klinkt misschien een vreemd, dat gaat erover. Ja? Ja, want dan hoor je precies allemaal wat mensen ervan vinden. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Als we weggaan, dan hoor je precies... Uh, ja, want dat was allemaal niks. Ofwel. Of of wel, natuurlijk. Ja, ja, ja. He. Geweldige voorstelling, ja, ja, ja, ja. ja tuurlijk. Maar je kon niet optreden en er gewoon een robot doen, dat is een beetje lastig. Nee, maar dat heb ik ook nooit gedaan het nee, nee, nee, nee. Maar... Ik heb het wel gevraagd, dat hoef ik hem niet te betalen. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, het, het was over het heen of het ander natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee. Nou, jij, jij was befaand om je bitterballen, hè, heb ik begrepen. <laughs> ja, die waren gratis, hè. Maar die gratis. Van, ja, ja, die, ja, die de de gratis uit. Hè. Hoeveel heb je er ongeveer in het vet gegooid? Die vraag had ik moeten voorbereiden. Heb je dat bijgehouden? Nee. nee, nee, nee, nee. <laughs> maar er moeten er duizenden, misschien wel ja, uh, tienduizenden. Tienduizenden denk ik. Ja, ja, dat is hè? gekomen. Mijn broer verkocht vroeger wel porties bitterballen. <kwijnt> ja. Maar het keukentje zat helemaal achterin. Ja. Op het moment dat iemand bij mij een portie bestelde, en ik: vergat het, dan kwamen ze een kwartier vragen hoe het ermee was. Dan waren ze zwart, heeft alles <laughs> ja. in vet. In. Ik denk, dat gaat die dan niet worden. En nee. toen ben ik zelf aan de tijd dat het was gaan uitdelen. Om de mensen vast te houden. Ja, inderdaad. Dus als ja. een je nee, maar ook een wijntje ja, of nee, een drankje. Nee, ja, ja, klopt. Ja. Want met een voorstelling, als mensen alleen maar kijken en ze gebruiken ik, heb ik daar natuurlijk niet nee, zoveel aan. Nee, nee, nee. Maar jij, jij hebt nooit eraan gedacht om het wat uit te breiden met lunches met of dingen? Jawel, ik heb ook buffet hè? Ja, buffet heb je natuurlijk gedaan, ja, ja, maar... Ja, eten, daghappen... Ja, maar ook voor mensen die langskomen, fietsen... Nee, nee, nee, nee, niet voor die, aan, komen, nee, aanlopers, nee, nee. nee. nee, nee. Ja, dat was ja. hier in de Dat kan ook want je bent maar één zaal met mij en als ja. ik er ben is hij afgehuurd. Ja. Dus daar zitten mensen ook niet op andere vreemde mensen te wachten. Nee, dat is ook wel waar. Je hebt natuurlijk dus, al ja. vaak, vroeger de klavias in de bar ja. zeg maar heel drie. Of een VVE in de mm -hmm. grote zaal. En als die dan pauze hielden. dan ze kijken ze elkaar toch boos. want de een ja. wil praten en, ja. en de andere wil... Ja. Uh... Ja, je had natuurlijk vroeger het gemeenschapshuis hierin. He? niet zover vandaan. Ja. Uh, dat was ook een belangrijke uh, maatschappelijke instelling, zeg maar. Ja. Toen die wegviel, toen die gesloofd werd. kreeg jij het niet drukker toen? Nee. Nee, je bent één zaal hè? Ja, je bent één zaal, dat klopt. Ja, ja. En als die vol zit, die zeven dagen zit die vol. Ja. Of we dan vijf man zijn of tweehonderd man, dat. Uh, ja. Ja. Je kan bijna geen dubbele dingen doen. Nee, dat is waar. Maar uh, uh, hoe heet het, je hebt inderdaad één maar samen, maar je hebt natuurlijk bij de bar had je ook natuurlijk ook nog. Uh, ja, dat denk ik, af en toe gezegd, die klaverjas jas dan en dat ja, af en toe ja. wat dingetjes. Maar dat, dat bijten elkaar al af en toe was degene ja? die uit de grote zaal pauze houdt. Ja. Dat was al lastig uh, ja. af en toe. Wat moest er nou? Wat was, uh, het wordt nu verbouwd. Wat, wat was het belangrijkste waarom het verbouwd moest worden eigenlijk? Nou, omdat het in elkaar stort er is uh, 50 <coughs> jaar en uh, niks aan gedaan. Ja. Ja, de elektra is helemaal op, ja? de, je zou door de bar heen. Is dat nooit in de, tuin, in de tussentijd een keer nooit? Nooit? Nee, nee. ja, nee, nee, nou, een paar kleine dingen. Theo van Koningsbrug heeft uh, wel uh, goede dingen gedaan. Oké. Okay. Die de wc's toen vernieuwd, ja. het plafond eruit gehaald. Er zijn dus we wel wat kleine dingetjes gedaan, maar verder heb de krocht altijd een soort uh, weeskindje ja, geweest. Ja, ja, ja. Jij merkte het maar, ook wel, ja, achter de coulissen waarschijnlijk. Nooit veranderd. Ik, er is nee. nooit wat achtergedaan, nooit. Nee, nee. Nee, nee. Maar uh, ja, dat, dat is toch lastig natuurlijk. Ja, het was eigenlijk tussen ons een heel droevig natuurlijk. Dat mm. nooit, uh, het kon eigenlijk niet. Je vond water. Ja, doe maar rustig. Nee. Dan oh, nee. Dat was het interview, hij valt op. Ja. Ja. <laughs> gaat goed? Ja, dat gaat goed. Uh, kunnen we ondertussen misschien even naar Sandra gaan, want die heb ik ook aan de lijn inmiddels. Ja, prima. Sandra, Sandra goedemiddag. Goedemiddag. Ik sta hier op het uh, Louis Datensplein. Dat vind ik ook de Voortland van Driehuizen. En ik sta hier naar Tivo, die hier een boeken uh, plaatje heeft. Uh, samen met, uh, met zijn vrienden. Hoi uh, Timo, dat vandaag. Ja, want... Ik heb hier ook nog kruis Ja. nee. ik Sandra? Sandra? Sandra? Ja, we verstaan je heel uh, slecht. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Uh, heb je de microfoon uh, dichtbij is nog niet? Ja, maar we horen alleen maar uh, kinderen een beetje gillen, maar... Uh, anders komen we, zo, komen, komen we zo nog even bij je terug. Ja, oké. Okay, dan uh, ga je nog even door met uh, Theo Smit en uh, Henk Jansen over de klok. Hoeveel, ongeveer hoeveel zeg maar, verenigingen had jij nou vast? Nee. Zeven? Nou, ja, het het begin, he? heel lang hè. In het begin. Oratoriumkoor heb je nog gehad. Musical 1, uh, ja. de Heel Hildering. Operetten natuurlijk. Operetten heb ik heel kort, daar heb ik één ja, keer de meegemaakt. Ja. De Wurf. Ja. Oh ja, de Wurf natuurlijk ook. Ja, ja, ja, ja. de VVA's, uh, vergaderingen, ja. He? Ja, die zitten nu eigenlijk allemaal een beetje hier ook hè in de, in de, in de in blauwe trein en in de hek hè? Er en oh, en, ja, zijn wordt een aantal heen. Ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Er waren verenigingen, kaartverenigingen, ja, zo waarschijnlijk. Ja. Ja. Uh, ja. volgens mij de seniorenvereniging gaat ook naar de hek ja. en de Bridge Club. Ja, ja, ja. Volgens mij naar de hek. Ik heb ergens gelezen dat de DJ Chester nog een keer opgetreden heeft. Ja, ook, Goed, ja. Voor de volgens, de 600 je, dan man. Toen weet nog geen Chester. Ja, heb zeven 600 man binnen gehad. Ja. Maar. Uh, ik ja. heb om 11 uur 's nachts regen in de zaal. Nu staat er een Ja, meegedaan. Ja. <laughs> hoe kwam dat dan? Omdat ja, wat dacht het... We dachten al die mensen die die, die de dansen waren. Ja, ja, ja, ja, ja. Het was uh, één, één massa. Want je zat allemaal tegen elkaar. Ja. Wat, dat zou eigenlijk ook niet meer kunnen in deze tijd. Nee. Levensgevaarlijk. Maar toen de tijd tot volgendam ging het goed. <laughs> ja. Maar uh, dat wordt echt de, de, de, de, de DJ die later bekend met ja. Dat ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. vind ik ook toch? Joe van het Hek heb ook in de klok Maar ja? niet bij mij hoor, dat was uh, oh. een van zijn eerste voorstellingen. Ja, uh, oh ja, ja. Ook iets met twaalf man toen. Wat <laughs> van de hele familie. Ja, want jij, jij organiseerde zelf ook nog dingen, hè? Met de Furies. Uh, Furies, nou ja, de, goed. Met de Band, ja, zeg maar. ja, ja. Dat heb je, dat, dat Die we je. willen toch nog terugkomen in Zalvoort, hè? Want dan oh, ja? gaan ze de kerk proberen uh, oh, leuk. in november. Ja, ja. ja, de kerk wordt natuurlijk belangrijker, hè? Uh, maar het is nog niet bekend. Jij zit niet meer bij Hildrik. Maar waar, waar zou Hildrik nou hebben? Bijvoorbeeld één moeder? Ja, die kan, kan helemaal nergens zijn, naar mijn beste hij. Nou ja, Wat zou ook in een kerk kunnen. Je moet alleen ja, maar, hè. het een beetje tegengaan. Dat is een gedoe. Je weet net zo met ja, op, ja. opbouwen en afbreken. Ja, ja. Dat, dat doe ik niet meer. Maar Theo kregen ze... Nee, ja, een... ja, jij doet het niet meer. Nee, nee maar in de kroeg kregen ze een week de tijd om een decor te bouwen. Ja, ja, ja Normaal moet je binnenkomen en neerzetten. Maar geen je zetstukken nee. gebruiken. Klopt, ja. klopt. Ja, ja, dat is natuurlijk dat, dat, uh, lastiger. Nee, dat klopt inderdaad. Maar zit uh, zit zich ja, trouwens nog bij heel drie Nee, nee. Helemaal nee, niet meer, he? niet meer, nee. nee. Je kon altijd wel aardig toneel spelen. Ja. Nog? Toch? Nog. Nog steeds, hè? Ja, ja. ja normaal nee. <lacht> een open doen, ja. Nee, ik, nou, ik ben al een tijd wegbeelden. Ja. Ja? ja? ja, ja. Want? Ja, god. Op een gegeven moment heb je dat. Het is er dan een verplichting. Ja, ja, als je een aan een begin, begin, ja. aan mee bent ja. moet je ook al elke keer komen. Ja, dat is nee. ook zo. Ja. ja, we hebben het over verplichting, maar dat voelde jij op het laatst ook een beetje. Steeds die, die, die, dat moeten. Ja, zeg maar, dat, is, en dat heb je namelijk lekker niet meer, dat is wel heel. Nee, Dat ja. is wel lekker, hè? Ja, ja. Dus je gaat een beetje met, met je camper een beetje op pad. En, ja. uh, en ben je nog verder iets van plan uh, langere nee. tijd weg of zo? Of, uh... Nee, mijn vrouw moet nog werken, hè? Die is ja. om dus okay, uh, dat, ja. dat, kan niet, dat, uh... dat kan helemaal niet. Nee. Nee. Maar je gaat uh, vrijwilligerswerk bijvoorbeeld? Of? Nee. Nee, ook niet. Nee. Ik ga helemaal niks doen. Nee. genieten van het leven. <laughs> zo is dat. Zo is dat. <laughs> nee, dat doe je hoeft niet zet... te bellen, niet te vragen, niet te roepen, ik kom heel niet. Hey, dan even... neem eens er oh. maar meneer Zondenberg voor. He Ben? Hey, uh, onze <laughs> uh, onze uh, mede-presentator Ben Zorveld komt weer. Dag Ben. Ik moest even verschijnen. Zo. Oh. <laughs> Laat even uh, 36 medailles zien. Je lijkt wel zo'n zo ja. Russische officier die dan... Uh... Ja dat doe je ook. loopt <laughs> <laughs> ook nog maar een één kant nee, We hadden het er net al even over Theo, dat uh, uh, een van de leukste dingen... Denk ik, die, die jij vond, was wat er kindercarnaval. Ja, dat vond ik wel leuk, Ja, ja. ja hè? De, de, maar de, daar moest je ook de laatste jaren echt aan trekken, of niet? Nee, maar voor mijn gevoel was het altijd uh, spannend of er wel kinderen kwamen of niet. Ja, maar die, die kwamen eigenlijk ja, uit, wel. Ja, maar wel? goed, voordat ze er zijn. Kijk, 40 kinderen vind je in die zaal niet terug, hè? Nee, dat is waar. Dan moeten een stijve nek van het eerste half uur om te kijken naar de durven wel. Ja, ja opeens was het vol en gezellig ja. leuk. Ja, en leuk. Maar ja, ook daar waren we drie dagen mee bezig. Ja, ja dat is ja, een ja, ja, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja, om die zaal te die, ja, ja, ja. ja, ja. ja, die Ik weet niet hoeveel honderd ballonnen die altijd... Vijf, zes honderd ballonnen was niks. Ja, en confetti. Ja. want daarna moet je ook weer schoonmaken. Hè? Ja, daarna moet je wel ja. opgeruimd worden. Ja. Ja, ja. ja, maar jij mocht de ballonnen doorprikken, hoor hoor. Hm. Ja, ook, ook. Nou, dat de de deden blazen. die kinderen vaak zelf, Na ja. De afloop van kinderen, vanaf mochten die kinderen vaak zelf die ballonnen meenemen. Ja. Ja. Oh ja, ja, ja. heel ja, ja. ja, ja. En dan zijn Martin Faber bijvoorbeeld, hè? Die sponsert altijd. Ja, Martin Faber ja. van Hotel ja. Faber, die heeft lange die heeft een tijd toch uh, steeds nog niet, of? Nou, ik weet niet of je doorgaat, ik ben gestopt. Dus, ja, ja. Nee, maar ja. Tot, tot, tot het laatste, tot laatste moment was weer. Tot het laatste Jij werd in 2018 ook nog uh, uh, in de bloemen gezet door uh, Koninklijke Horeca Nederland. Omdat je toen 25, 25 jaar, jaar ja. lid was. Oh, weet je dat? Ja, ik heb, ik heb me voorbereid. Oké, oké. Okay, okay, okay. nee. je, je hebt daar geen lintje voor gekregen? Nee, nee, nee, nee, maar, nee, nee uh, ik hou ook niet van lintjes. Je houdt niet van lintjes. Nee. <laughs> maar. Oké, okay, uh, je, je had nu ook Cuban Letter Music, had je... Ja, ja de laatste keer. En, uh, Die gaan ook door in de kerk, hè. <kijkt> ja, volgende maand zelfs nog een concert. Het genootschap had je natuurlijk ook. Ja, het genootschap uit je ook. Ja, het was vroeger heel erg druk. Ja, he. Ze zijn begonnen met de biemen in de bar erbij te zetten, omdat we de mensen niet meer kwijt konden. Maar de laatste jaren ook niet meer... Uh... Nee, maar er zijn maar ook af en toe avonden bij dat het meer op school les leek als op... Uh... Ja, ja, ja, inderdaad, ja, ja, ja. Dat is wel jammer. Nee, dat is wel jammer, inderdaad. Oké, okay, nou, ik vond het heel leuk om even met jullie gesproken te hebben. Zeg jij van, nou, dit wil ik nog even kwijt? Nee, uh... uh, eigenlijk, hè. Dat je spring mag. Ja, iedereen hartstikke bedankt die al die jaren uh, ja. bij me geweest zijn. Ja, ja. ja met, met veel plezier gedaan. En hopen ja. dat het een heel leuk theater wordt. Ja. Het, als het ja, allemaal het doorgaat, wordt ja. het echt een heel leuk theater. Ja, dat geloof ik. Heb jij die nieuwe tekeningen ja, ja, ja ik ben er en... goed bij betrokken geweest en met de architect ja, wel... gesproken. Ja, ja, Oké, okay. ja, ja. en uh, ja. wat heb je gezegd? Alles moet veranderd worden? Nou, niet op die manier, maar ik heb wel dingen moeten laten veranderen waar een architect dan weer niet oh. aan denkt. Ik krijg je okay. natuurlijk wel meer dan 30 jaar ervaring ja. en voor sluipende dingetjes in wat niet kan of wat niet handig is. Of... Wat, wat, wat was nou het, het belangrijkste wat veranderd moest worden, Voor jij? Ja, nou, maar sowieso de renovatie, omdat het helemaal achterloopt. Maar uh, ook de ruimte, de kleedkamer uh, achter bijvoorbeeld is heel klein, die wordt nu veel groter. Ja. Ik heb gevraagd voor een douche erin, als je echt uh, gedanst hebt oh, of gesport dat soort hebt. Dingen, ja. Dat je ja. kan afspinken met een douche. Een wordt balkon, dat wordt weliswaar geen officieel balkon, want dat kost te veel. Je de... We hebben ooit de opening van het nieuwe raadhuis gehad in de ja. Nou Er is dus een heel balkon erin gebouwd voor tachtig ja. man. En dan kijk je dus op het toneel, uh -huh. is zo anders, dat is zo leuk. Ja, leuk. Het toneel wordt groter ook. Wordt groter? Ja, okay. het toneel wordt iets groter. Dus dat, dat soort er komt een etage bovenop met nog een extra klein zaaltje waar je... Oh, wat goed. Oh, ja. Aan de voorkant. Ja. Oh, de voorkant. Dus als je de, de, de schoolmusicals heb je natuurlijk ook allemaal gehad. Dan zijn we bijvoorbeeld de jongens boven kunnen laten omkleden en de meisjes achterin ja, in de... Ja. En heb jij gehoord hoe lang het ongeveer duurt Een jaar of zo? Ik weet niet eens of ze gelijk gaan beginnen. Nee. De bedoeling was 6 tot 8 maanden, maar... Ja, want ik was van de week heel even bij jullie, dan waren jullie lampjes er aan het afhalen, geloof ik. Ja, ja. Maar uh, jullie wisten helemaal niet wanneer ze nee. uh, gaan nee. beginnen, zeg maar. Nee. er is zelfs al een, een aannemer gevonden? Ja, ze zijn wel bezig hoor, maar ja, ze zijn geschrokken van de prijs inmiddels. Hè. Het wordt allemaal ja, heel duurder. Dat begrijp ik ja, ja aan de andere ze hebben 50 jaar niks eraan gedaan. Waarom? Dat vind ik ook. Dat dus begrijp. ik vind, daar mogen ze ook wel wat doen. Ja, ja. Wilde jij nog wat zeggen, Henk? Ja, ik hoop dat het wel laagdrempelig blijft. Dat het wel voor iedereen... Toegankelijk Ook ik om er een voorstelling te geven. Zo, ja, is het. betaalbaar. <coughs> mooie laatste woorden. Hè? Anders okay. heb je een mooi gebouw waar niemand komt. Nee, dat bedoel, ik, dat bedoel ik. Dat je er niet een prachtig gebouw in zet dat alleen ja. voor de. En val uppercase? jij er nu in een zwart gat of niet? Nee, ik val niet Hij in. Hij wordt zes. een nieuwe beheerder, heb ik gehoord. Maar dat is eigenlijk we gerucht hoor. Goed, ja. ja. ja. Maar dus, ik, ik. Ja, dankjewel. <laughs> Laten we daar maar mee afsluiten. Dus de koffieprijzen blijven goedkoop? Ja, die blijven goedkoop. <laughs> Hartstikke bedankt, man. We hebben een hele prettige dag. Hoi. I'm <laughs> <laughs> <laughs> oh, in love with yeah, yeah, yeah. yeah, you I'm in love with you I'm in love with I'll replay yeah. this moment for months Alone in my head waiting for it to come Up and sat in the room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your right, eye, you be mesmerized. oh. find the corner there. Your hands in my head, finally, we're hit so why? Saying you got a flight, need an early night. No, don't go yet. Oh. Even for when my night is yours, just a little more. Dumb. Don't go yet, baby. Don't go yet, 'cause I wore this dress for a little drama, and I bet, I bet that you think that you know, but you don't, baby. Come A little more Lekker muziek, Thomas, Ga gaat steeds beter. Wie waren dit nou weer? Het was Camilo Cabello. Ja, Camilo Cabello. die opkomt. niet Nee, dat klopt. Uh, inmiddels zijn aangeschoven Thibo. Uh, Thibo, welkom. Ja, hè. Uh... En is, uh, jij staat op de markt ook. Ja. En uh, we hoorden net eigenlijk uh, wat, wat gerommel en gedoe. We uh, konden het bijna niet verstaan. Toen, toen was uh, Sandra die was met hem in gesprek, maar wij hoorden helemaal niks. Maar Thibo, die zit nu hier aan, uh, in de studio. Leuk dat je er bent. Uh, jij, we hadden het net even over, want we hadden het natuurlijk over de krocht net. En, maar jij maakt je zorgen over de, de schoolmusical. Ja. Zijn jullie er allemaal begonnen met oefenen, of niet? Nee, nog niet. We nou. gaan het uh, misschien na de meivakantie doen. Oké, okay, nou, en, maar dat moet je wel ergens uh, kunnen laten zien. En ja. dat, is, dat gebeurde eigenlijk altijd in de klok. hè? Ja, zeker. En uh, nou, jij, jij, jij maakt je zorgen waar het nu, uh, nu moet. Ja. Heb je nu daar een school over, of niet? Ja, maar aan het begin nog wel, maar nu niet echt meer. In welke school uh, zit je? Oranje Nassau School. Oranje -school. Oranje en nu niet de gymzaal of zo? Waar dan ja, die is, die is een beetje klein voor uh, de musical. Ja, dus nou. dat is me, misschien echt een noodoptie. Oké, okay. nou, ik weet dat uh, Oranje Nassau School ook helemaal verbouwd gaat worden. Dus, ja. uh zal ook wel een grotere gymzaal komen. Ja? Ja, misschien meerdere voorstellingen geven. Ja, meerdere voorstellingen zou ja, kunnen. Maar een hele ja, goed. week hebben nou. jullie dat. Ja. Hey, maar Timo jij, jij staat hier op de markt. Ja. Heb, waar, heb je al wat verkocht? Ja, zeker. Zeg eens wat. Uh, Wii-spelletjes, de Switch-spelletjes oh, en uh, kleine autootjes van die. Uh, uh, hoe heet dat nou? Uh, van, ja, van die autootjes. Die okay. kleine ja, autootjes. Ja, oh, Roland, goed zeg. Dus jij bent een rijk man. <laughs> Ja, hij geeft het ook wel weer uit hoor, Hans. Oké, okay, ja. ja, ja, ja nou, ik nou, ik heb nu... Niet zo snel, toch? Nee. nee. <laughs> nou, ik, ik heb nog wel wat geld over. Dat, dat is wel goed. Ja. Nou, kun je... En het ga je me vertellen hoeveel je ongeveer nu bij elkaar hebt. We gaan het aan niemand verder vertellen. Weet, ik weet het nog niet. Uh, s, s, s, s, misschien 35 euro. Ik weet, nou, dat is 35, wel een of zo. Ik zo, weet het niet. Nou ja, 35, 40. Ik denk dat je hem voor het zak had. We zijn nog een paar weken verder met je. Ja. Ja, duur het nog even. Ja. Hoeveel jaar ben jij, nog... jij Thibau? Uh, elf. Elf jaar? Wat goed, man. Is er bij jou nog te onderhandelen over de prijs? Of ben je echt vaste prijzen? Ja, ik heb wel een paar keer echt moeten onderhandelen, ja. oké okay. Maar had je echt uh, oude Dinky Toys en zo, die? Nee, uh, van, uh, ja, van die oude Wiespelletjes. spelletjes oh, Oké, okay. nee, maar die, omdat je het over die autootjes had, die hele oude autootjes van, van, van Dinky Toys... Oh. Die zijn wel geld waard hoor. Die moet je niet zomaar voor uh, twee jaar. Nee, kopen. ik had van die. Uh, van die. Van die uh, hoe heet die nou? Ja, Hot Wheels, dat. Oké, okay, ja, ja. Generatie dingetje. Ja, generatie dingetje. <laughs> maar nu staat alles. Uh, is er nou niemand bij? Uh, jawel, oh. uh, mijn moeder. Uh, oh, is die staat er uh, nog. Ja, ja, die houdt het allemaal in de gaten. Ja. Uh, maar vind je het leuk, zo'n dag als deze? Ja, zeker. Ik zie helemaal geen oranje dingen bij jou. Nee, ik had net een uh, oranje, oranje shirt aan met zo'n vlag op. Uh, ja. Maar die was een beetje uh, zat een beetje krap. Dat is een beetje krap. Ja, ja mijn shirt is ook een beetje krap. Ik ga hem ook uit doen straks. Wat ga je verder van doen, uh, doen vandaag, Tibor? Uh, ja, ik denk dat ik hier uh, wel blij staan eigenlijk. Ja, maar, ja, er zijn nu nog twee afgelopen, hè. dan beginnen de kinderspelen. Ga je er ook aan meedoen? Weet ik niet. Weet je nog niet. Maar ik denk het wel. Anders kun je altijd vrijwilliger worden, hè? weet je. Ja. Misschien kun je dat wel doen. Bij de alle kleintjes, nou, dan, uh, je bent al heel dus uh, ja. kan makkelijk volgens mij. En wat heb je nog verder gezien, Sandra, op de markt? Uh, heb je ze allemaal wel gekocht of niet? Nee, gelukkig niet. Ik, ik had hier eigenlijk ook moeten staan met een kraampje om dingen te verkopen. Maar zoals gezegd, uh, ja, belde jij mij. Ja, het gaat wel dus een uh, Ik heb een zeemermin schuur. gezien. Ik en, heb een wat een, een zeemermin? Een hele mannelijke oh, ja. zeemermin gezien. Een, een mannelijke ja. zeemermin? Een mannelijke zeemermin in een heel mooi, mooi pakje. Van, nou, met, met, je, heb jij hem ook gezien? Je begint ja. helemaal je ja. je, je oh, begint oh, te glimmen. Ja, ja, ja, ja. En uh, die, uh, die kon je nat gooien met sponsen. Dus het was helpt de zeemermin het water in. En ik weet niet of, het, uh, of, of, of de ja, opbrengst naar de Zemimint zelf ging of naar een goed doel. Maar het zag er in ieder geval heel geestig uit. Wat grappig. Die hadden echt hun best gedaan. Ja, dat zal wel wat twijfelen. Uh... Nou, mensen zijn blij dat het droog is hè, nu, denk ik. Ja, dat denk het ik ook. Is droog of niet? Het, uh, het, uh, nee. het is droog, ja, wij maar binnen, het, uh, dus, uh, het uh, grijs en grauw. En dat, ja, je, grijs je, je en grauw. Je weet wat ze dan met, uh, met mensen met hun portemonnee doen. Hè. Die blijven dicht. Ja, ja, vaak wel. Ja, behalve voor de uh, warme chocolademellen verkopen. Ja, en de wiespelletjes van En de wiespelletjes. Ja, ja, ja, dat, ja, ja. Uh, die gaan wel. Speel je daar zelf niet meer mee? Uh, uh, nee, ik uh, had hem wie. Maar ja, die is ja, kapot gaan. Ik had hem echt, echt heel lang wel. Oh, okay. nou. Zit je nou in groep 6? Acht. Acht bedoel ik, hè? <laughs> Weet je wel naar welke school je gaat, of niet? Uh, ja, mijn vierde plek, Cornert. Cornert? Oh, je vierde plek? Wat ja. was je eerste plek dan? ECL. ACL, dan ben je uitgeloot. Ja. En je tweede? De Canemar Lyceum. En je derde sancta? Ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, <laughs> nou, maar het cornet is ook toch leuk, toch? Ja, het is een mooi Een ja. Beetje groot. En ik. een vriend van mij gaat er ook wel in, dus oh, dat is dat wel is fijn. dat is wel heen. leuk, ja. Hij oh, ja, fietst ook niet, ja. Hè? Ja, dat is best wel makkelijk te fietsen. Ja, je. volgens mij ook. Het is niet zo heel ver. Nee. Heb je er zin in? Nou, is nog lekker vakantie, hè? Tot, uh, ja, gelukkig september. wel. Nou, eerst die musical. Eerst musical, ook hartstikke belangrijk. Ja. Hey, nog één vraag aan Sandra. Hoe, hoe, hoe vond je het uh, bij, bij het gemeentehuis? Wordt het leuk? Ja, ik heb nog een uh, dansdemonstratie van de Dance Academy gezien. Echt vol energie. Ik heb, als het goed is, ook wat foto's gepost op de Facebookpagina van ZFM. Leuk, dus leuk. als mensen een plaatje bij mijn praatje willen, dan uh, moeten ze even naar de ZFM pagina. Ja, ja. En dan, uh, dan zien ze nog wat foto's. Maar dat, uh, het, het, het, het Gelukkig uh, bruist het en le ja. leeft het van alle kanten. Hartstikke goed, hartstikke goed. Ja, ik hoorde dat je ook gevraagd was voor vanmiddag. Hè, het programma van uh, Dolly, Dolly, Dolly en, ja. en, en, en Rob. Maar ja, je, je hebt andere dingen te doen. Ik hè, heb al, ik, onder andere mijn honden uitlaten. Dat moet ja. ik als eerst gaan ja. doen. Ja. Die, uh, die moeten er ook hoog nodig uit. Nee, en daarna ga ik gewoon toe. lekker even zelf op pad. Ja, tuurlijk. Ga je vanmiddag nog naar uh, uh, Laura Hardy. Daar treedt, uh, uh, hoe heet die op? Die band van... Uh, uh, ja, ik kom, kom er even niet op. Maar daar speelt de burgemeester ook in mee. Dat is oh ja, ja, ja. We, misschien ga ik wel even kijken. Ja, ik ga wel even kijken. Dat, denk ik ik ga Tom eerst mee? nog even een tompoesje eten bij de ouders. Het ja. uh, oranje tompoesje. wij ja, hebben er hier net in. die was lekker hè, Tom? Ja, was goed hoor. Oh, zijn ja, hier, een hier beetje, verwend? een beetje moeilijk uh, aan te vallen. Maar het was wel <laughs> ja. uh, was heerlijk. Ja. Uh, ik ja. heb wel eens de truc gehoord. Je moet het uh, dakje eraf halen en dat uh, eronder schuiven. Ja. En dan met een... Ja, ja ken jij die, ja. Timo? Dat oh. zag ik Jaap net ook doen, maar dat ja. ging niet helemaal goed. Nee, ging ook niet helemaal goed. Het, het, het blijft een onding, zo'n tompoes. Heerlijk, maar uh, niet te hanteren. Je, moet je gewoon een uh, youtube filmpje maken. Hoe je, ja. hoe je nou een Tom Poes gaat aanvallen, toch? Ja, dat is wel grappig, ja. Nee. ja wel grappig. Heb jij er alleen een op of niet? Uh, nee, nog niet. Oké. Okay. Ze ja. nou, hebben hier heerlijk, hoor. Van uh, leeg. Die zijn heel erg goed. Ja. Uh, nou, we komen bijna aan het einde van, de, van, de, van de, oh. ons uh, programma Goedemorgen Zong, denk ik. Hoe laat is het nu, uh, Thomas? Uh, het is 11.53. Heb je nog een uh, mooi nummer straks? Ik ga ik even uh, een beetje afkondigen. Want, uh, of jij moet nog iets willen zeggen Thibo. Nee, nou kom vooral naar mijn kraampje. Ja, zo, en waar sta je precies? Uh, zeg maar uh, daar. bij. Aan de denken. achterkant van Albert Heijn staat hij eigenlijk. Ja daar. Ga oh, met zijn rug naar de achterkant van Albert oh, Heijn toe. Ja, als je de Cornelis-Slegerstraat in komt vanaf de kroeg, ja. dan loop je er eigenlijk zo uh, Hij heen. staat vrij centraal in de oh, ja, ja, Oké. Okay. Uh, nou. En je moet gewoon Tibo schreeuwen en dan uh, ja. steek jij je vinger op. Ja, ja. Precies. Nou, ja, hartstikke leuk dat je er was man. En, uh, ik wens je enorm veel succes. Ja, dankjewel. En met, uh, met je school en met, met, met, met, met, met je musical. Ja. ja, dat gaat allemaal lukken, hè? Ja. Ja, to top man. Helemaal goed. Voetbal je ook of niet? Ja, al uh, zeven jaar. Al zeven jaar. Nou, ook daarmee heb je veel succes. Dankjewel. Hey, helemaal goed, uh, dankjewel. We gaan uh, afsluiten. Vanmiddag is er dus nog muziek in het dorp en allemaal leuke dingen. En wellicht zien we elkaar daar. Sandra, dat, uh, oh ja, van Kessel Live is er uh, oh, ja. vanmiddag. Ja, dat is wel een leuke band. En uh, ook de burgemeester gaat meespelen op zijn barst, dus dat is ook wel weer gezellig. Ik hoop dat het droog is en uh, dat er een beetje, een beetje zon bij komt. En dan gaan we heel voorzichtig een, een oranje scoren, denk ik zo. Toch? Uh, Thomas, uh, hartstikke bedankt voor je. Uh, je komst. Jij ook, Hans. Ja, het was een tijdje geleden dat je er was. Ja. Je hebt nog helemaal <laughs> niks geleerd. Weer. Nee, ah, je bent er gelukkig weer, helemaal top. Bedankt en uh, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En we wensen jullie allemaal nog een hele fijne koning, ik bijna zeggen Koningsdag. En uh, nou ja, dan uh, ook namens Sandra en uh, Thomas uh, bedankt voor het luisteren en tot ziens. Maar jij was niet alleen. Je ogen vragen dichterbij te komen Ik voel dat hier meer in zit En wil niet wachten want Als jij van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 Kies het radiostation dat bij jou dat past. past. Met muziek kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze, CFM. Yeah. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm love with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single tear drop falling from your eyes. I wasn't there and just pretended like you didn't care.